Mijn eerste antwoord op je brief heb ik niet gezonden, aangezien. Uh -huh. te scherp was geweest. en niet geschikt om aan een vriend te zenden. Maar. nu nog niet uit of ik boos, dan dat bedroefd moet zijn. boos omdat je mij in feite het recht ontzegt. om buiten de Europese atlas. om een internationale enquête te houden. en de artikelen daarover in mijn eigen tijdschrift te publiceren. bedroefd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 En ik vroeg me af of ik daarvoor schilderijen en prenten kan gebruiken. Een verschrikkelijk aardig onderwerp. Ja, het is een aardig onderwerp. Er zijn natuurlijk schilderijen en prenten met wiegen erop. Ik kan u zo een aantal noemen, maar hoe vindt u die? U hebt geen systeem met het trefwoord wieg? Bent u al bij Bouvry in Leiden geweest? Daar hebben we vanmiddag een afspraak mee. Maar die zal u ook niet kunnen helpen.